Van 11 uur. Gert Fluk met het NOS-journaal. Een Syriër van 29 is in hoge beroep veroordeeld tot 14 jaar cel voor het doden en in brand steken van een landgenoot. De dader had een affaire met de vrouw van het slachtoffer en doodde hem eind 2014. Zijn lichaam werd verbrand teruggevonden in een bos. De rechtbank had de man eerder tot 11 jaar veroordeeld. Maar het gerechtshof vindt dat 14 jaar cel meer recht doet aan de ernst van de feiten. Bijna 18% van de Nederlandse 15-jarigen heeft moeite met lezen en dat aantal blijft stijgen, blijkt uit onderzoek van de stichting Lezen en Schrijven. Volgens de stichting is niet precies te zeggen wat de oorzaak is, wel is duidelijk dat er weinig taalprogramma's zijn voor 12 tot 18-jarigen die moeten worden bijgespijkerd. Veel wandelaars in het Drentse aangebied wijken van de paden af en daarmee storen ze broedende vogels. Het gebied is vorig jaar opnieuw ingericht.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 De oud-Ira-commandant en Sinn Féin-leider Martin McGuinness is overleden. Hij was een sleutelfiguur binnen de Ira, het verboden Ierse republikeinse leger... dat zich met geweld verzette tegen de Britse aanwezigheid in Noord-Ierland. Later legde hij de wapens neer en zette hij zich in... om een einde te maken aan het gelddadige conflict. Zo speelde hij een belangrijke rol... bij de totstandkoming van het vredesakkoord in 1998. McGuinness was tot voor kort vicepremier van Noord-Ierland. Hij leed aan een zeldzame hartaandoening. Martin McGuinness was 66 jaar... Het weer in het oosten en zuiden, eerst bewolking en mogelijk wat regen... verder geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen veel zon, kleine kans op een bui en dan wordt het 12 graden. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad is de N242, de weg middenmeer richting Alkmaar... afgesloten tussen heer Hugo Waard en Omval. Het heeft alles te maken met bergingswerkzaamheden...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 We staan uit de broers Luc en Godert van Koljum. En ze waren vooral bekend van de hit uh, Dixieland. Willem wordt wakker. Die twee hits hebben, was heel groot voor hun. En uh, ze heten de Barreflies. Met een nummer uit augustus 1956. U hoort hun grote hit, hun eerste hit, Dixieland. Zaterdag smitter, zijn we allemaal blij. Want er is weer een week van blok op een been. Twee precies komen mijn vrienden bij mee. En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 Papa bijzonder goed getroffen We voelen ons gezworen Kameraden van elkaar Dat wij zo graag boodjachten Vindt mama een katastrofe Ons bondgenootschap ziet zij Als een permanent gevaar Maar rekt zijn dedelijk snuit We gaan toch vanavond uit hey, hey, hey,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 met Mijn Schoonpapa. En daarvoor het orkest zonder naam met de zuiderwind waait. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. met nu op de radio, Adelle Maria Hamedman... beter bekend natuurlijk als Adelle Bloemendaal... geboren in Amsterdam op 11 januari 1933... en uh, al daar overleden. Dit jaar nog, 21 januari 2017... was een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres. En afhankelijk trad ze op onder haar eigen naam Adella Hameetman. En later ook nog een korte tijd als heel gaan mee. Bloemendaal was de naam van haar eerste echtgenoot. En ze hebben een heleboel hitjes gescoord. En ze hebben ook heel vaak op het podium gestaan. Hè. En ook in het theater met. Uh, ja, zuster, nee, zuster. En de laatste la jaren van haar leven woonde Bloemendaal op de Snoekersgracht. En later in het Amsterdamse verzorgingsthuis. Waar ze dus uh, op 21 januari van dit jaar op 84-jarige leeftijd overleed. En uh, op 27 januari. Was Bloemenda met een rode klausneus op haar kist in besloten kring. Gecremeerd in de Nieuwe Ooster in Amsterdam. En u hoort er nu. met een hit uit 1970. deze samen met Piet en Leen. Het zal je kind maar wezen. De jeugd van Nederland, denk nou niet. dat jullie lekkertjes bent. Als je je eigen in de spiegel ziet. dan moet je toch erkennen. Het zal je kind maar wezen. Ja. Zol je kind maar wijzen, yeah yeah yeah yeah. jee, je jee, jee, jee, yeah yeah yeah yeah. jee, je jee,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 In Mariza, ja, ja, ja, ja. Pies, een in Mariza, ja, ja, ja, ja, ja. Zal iedereen met geld een diamanten of zestig paraplu's van zij, allemaal op een rij? Niet dat ik dat hoef, daar heb ik toch niks aan. Maar ja, het kan, het kan, het kan.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 dan zeg ik, hoeveel kost die raceboot? Twintig mil, wat een schijntje zeg. Nee, daar hoeft geen papiertje om. Ik scheur er subit mee weg. Naar de Riviera. Naar de Riviera.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 Naar die fijne hippe riviera, na die mooie blauwe, zonnige riviera.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 Ja, dat was muziek van Doris. Het origineel met twee motten. En daarvoor hoorde u het dikke zwidden. Met geld. Alles kan je doen met geld. Zie je bij hem Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee. Terug in de tijd op reis. Met de hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo ook de volgende dame, Mieke... Artiestennaam van Mieke Gijs, geboren in Turnhout op 8 mei 1957... is een Belgische slagerszangeres. En ze werd op 13-jarige leeftijd ontdekt door Pierre Carter. Want slagerszangeres boekte ze vooral succes in de jaren 70. Voortvloeiend uit de samenwerking met Carter en Slagers... kon een aantal gezamenlijke opnames met Danny Christian niet uitblijven. En in 1950 had ze een duet met een hitje met het nummer Zaterdagavond. En in 2009 werd het nummer in kwartet opnieuw uitgebracht. Met nu ook Christophe en Lindsay erbij een single met de combinatie Mieke, Christiane en Freddy Beck. Vakantie, dat was in 1986. En een groot hit blijft echter een kind zonder moeder uit 1974. En nu hoort u nu Mieke. Met een kind zonder moeder. Is een kind zonder moeder. Mamie, even spreken. Nee, papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar. O, oh, zeg me, alsjeblieft, hoe is het met jou en haar? Oh, Mama houdt bijna de hele nacht en daar kan ik bijna niet van slapen. Hey Monique, misschien maak jij haar het leven wel zo zuur. Nee papa, dat is het niet. Ik ben altijd lief voor haar en ik dek iedere morgen de ontbijttafel. Misschien wordt het avond bij de tv te laat. Nee papa, dat is het ook niet. Ik ga altijd op tijd naar bed. En ik kom smorgens altijd op tijd op school. Waarom dan heeft je mama zoveel verdriet en pijn? Ze heeft toch jou, mijn schatje, en kan gelukkig zijn. Hé niet. misschien gaat mami s'avonds vaak uit. Nee papa, dat is het niet. Ze blijft altijd bij me thuis. En ze bemoeit zich alleen maar. Dan heeft ze toch zeker, heel in het geheim, een vriend. Nee papa, dat geloof ik niet. Als ze altijd bij mij is, kan ze toch een vriend hebben? Waarom dan heeft je niet zoveel Ze heeft toch jou, mijn schatje, en kan gelukkig zijn. Hé, hey, mummie, waarom huilt dan toch je mammie? Oh papa, ik denk dat het aan jou ligt. Nu jij er niet meer bent, zijn we alle twee zo verdrietig, en we missen je zo. Als dat werkelijkbaar is, kom ik direct naar huis.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 U luistert naar Zandvoerder Zandvoert met Mario Zandvoert. Ik ben Ger, en ik steel als de rapen. Ben een boef in de ogen der braven.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 Boe, in de ogen der braven. Maar wat moet je nou als je niks hebt? In deze wereld waar je steeds wordt genept.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 Boef, in de ogen der braven. Maar wat moet je nou, als je niks hebt... in deze wereld, waar je steeds wordt genet. Ik ben Gerrit. U hoort de muziek van Gerrit Dexel met Ik ben Gerrit. En daarvoor Frans en Monique... Met Hemoniek. En uh, ik weet niet of ik het nog kan herinneren. De oorspronkelijke serie werd door de Varen uitgezonden tussen 1966 en 1968. De teksten waren geschreven door Annie M.G. Snit. Die voor een liedje samenwerkt met Harry Banning. De regie was van uh, Henk Bernard, Beren Boudewijn en Frits Busselaar. Ik heb het natuurlijk over uh, het programma. Ja, zuster, nee, zuster. En op 3 september 1966 was de eerste uitzending. En de laatste van 20 afleveringen werd op 7 september 1968 uitgezonden. En het totale filmmateriaal bevat ook nog een enkele gedeeltes van scènes om de liedjes heen. En de liedjes uit de serie kwamen uit op single, langspelplaat en op toen nog vrij nieuwe muziekcassettes. Heeft u ze nog? En leveren ook snel een gouden plaat op. En ja, de serie was vrijwel meteen al maten populair. En op zaterdag 7 september 1968, op de dag dat de laatste aflevering werd uitgezonden schreef de Leidse Courant al. Dit is het onherroepelijke einde van de ongetwijfelde... De meest succesvolle serie uit Vaderlands Televisiebestel. U hoort er nu een paar stukjes uit. Ja, zuster, nee, zuster. Met Samen met U. Oh, pardon. Loopt u zo alleen in de regen, je vrouw? Mag ik u een eindje vergezellen? Ik ben daar eigenlijk tegen, meneer. Dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Pardon, vrouw met regensen. Kom, geef u mij een arm. Het mag niet van de zuster, maar het is wel lekker warm. Samen met u, onder een paraplu. Wie de wiet, samen met u, onder een paraplu. Ze liepen door de plassen heen, spatten en spet.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 Keer. Mag ik u al nou vriendelijk bedanken voor de eer? Laat u maar, laat u maar, laat u maar, meneer. Meneer De breek uit Kwijk aan Zee, Brengt elke dag een grote doos tomaten voor me mee. Het is goed bedoeld in het algemeen, maar als ik hem zie komen, dan roep ik al meteen. Laat u maar, meneer, het hoeft niet meer. Kom als het even dan een andere keer. Eet vanavond liever lees een appel of een piek.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 Cadeau. En ook die Deense aquafiet, die drinken ik van mijn leven niet. In plaats van vodka ka of en liezing. En een fik een biketannisie, dit gaat er altijd in. De een drinkt limonade, de andere drinkt weer wijn Maar al die zoete spullen, zijn zeker niks voor men. Wordt zoiets aangeboden, dan weig ik iedere keer Ik haal me bij een drankje, een glaasje recht op neer Wat het liefste wordt ik uit? van zijn Nederlandse neut Een pikketanissie, gaat er altijd in Een pikketanissie, maak je blijven zin Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van een cadeau. En ook die Deense aquafiet, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka, ook een lichaam. Een pikatanissie, een pikatanissie, een pikatanissie, dit gaat er altijd in. Een pikatanissie gaat er altijd in. Een dansie, mag je blijven zien Ik heb geen trek in zo'n Franse perno Dat witte spul krijg je van me cadeau En ook die duinse aquafie Die drink ik van me leven niet In plaats van vodka, of een lichine Een piketanissie, een piketanissie Een piketanissie, dat gaat er altijd in U hoort de muziek van John Jordaan, bij ons in de Jordaan, Jordaanse Was en uh, Piketanensie. En daarvoor Ja Zuster Nee Zuster met uh, Laad en uh, Samen Met U. En uh, tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u nou denkt van ik heb het programma gemist of ik heb een stukje gemist of ik wil het graag nogmaals beluisteren, dat kan iedere zaterdag middag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een uh, paar stukjes muziek te gaan. Onder andere Willy Alberti, Wim Sonneveld en uh, Willy Alberti en Johnny Jordaan. Als we dat nog, rennen, als we dat nog redden met, uh, met het nummer O Zwarte Zigeuner. Maar nu eerst Rudy Karel. Met een muis in een molen in mooi Amsterdam. Ik zeg tot ziens, een fijn weekend, fijne week. En misschien tot een andere keer. Tot ziens, dag. De volgende keer neem ik veiligheidsbelden hoor.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 zegt een kind, jij bent vertrouwd. Dat zegt een kind, jij bent al oud, Dat zegt een kind, dan denk je ja, een rimpel meer. Je wordt alleen een. Hey